Nederland behoort met 40,7% vrouwen in het parlement tot de wereldtop. Het weer, vannacht een graad of vijf, morgen is het overwegend bewolkt, het wordt ongeveer 13 graden en s'avonds gaat het regenen. Zondag en de dagen daarna wordt het iets minder zacht met kans op nachtvorst.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 Gewoon Lust for Life in de Soul Avengers Remix. Ja, twee uur zie je het. Wat belooft het allemaal? Nou, ga er maar eventjes goed voor zitten. Want wat hebben wij allemaal? Nou, Sensation. Dat zit er dit jaar ook alweer aan te komen. En er komt een, een compleet nieuwe show. Ja, hou het even in de gaten. Een nieuwe show. En ik weet er meer details over. Ja, Love Generation. En de Masilo is op zoek naar talent... ...wat ze precies zoeken. Nou, ik weet het. En ook dat ga ik jullie uh, straks vertellen. Jawel, Lucien Ford, de man met de dreads... ...die probeer, uh, presenteert een nieuwe compilatie-cd. Ja, en ook een heel leuk nieuw feest. Waar dat allemaal gaat plaatsvinden. Ja, gewoon de komende uur... ...wat zeg ik, de komende twee uur lekker in blijven schakelen. Natuurlijk, ook rond die klok van tien voor tien... ...hebben we de one and only Ziet Party Kite. ...met enorm veel leuke feestjes... En ik zal u vertellen, ze zijn dichter bij dan je denkt. Dan hebben we natuurlijk ook dat tweede uur. En dat tweede uur, nou we hebben het weer voor elkaar gekregen vanuit Italië. Een zeer exclusieve cast mix van niemand minder dan upcoming talent, Luca Lento. Ik zeg, lekkere muziek, heel veel nieuwe muziek. En over nieuwe muziek gesproken. Tam Jeans en Anna Lunch. Voodoo. I dreamed of you. Be your queen of desire. If you want me to, turn your heart into stone. With my blue, do. Never leave you alone. Salesforce, waar de hits gemaakt worden en de hits uit het verleden grijs gedraaid worden. Ja, het zit hier wel weer aan te komen. Sensation. En dan wel te verstaan hier gewoon in ons eigen... Nederland, waar het allemaal begonnen is, in de Amsterdam Arena. Op zaterdag 7 juli vindt de wereldpremière van Sensation's nieuwe show, Source of Light, plaats. 40.000 nationale en internationale gasten worden verwacht in onze hoofdstad. Terwijl de Amsterdam Arena wordt omgetoverd in één witte oase... ...voor wat weer een onvergetelijke show beloofd te worden. Dit jaar staat Sensation in het teken van de eenheid. het gevoel allemaal één te zijn... We nemen je mee in een verhaal waar de grenzen tussen jou, je omgeving en de anderen vervagen. Samenkomend rondom de Source of Light wordt je weer in contact gebracht met de bron van licht die ons allemaal te diepste verbindt. Sensations wereldwijde Tour bestaat dit jaar in maar liefst 16 landen. En ja, ook het internationale karakter van Sensation Amsterdam groeit. Meer dan 10.000 bezoekers uit 70 landen vonden vorig jaar hun weg naar de Arena. Sensation Travel verwelkomt deze Globetrotters met hun keur aan reisarrangementen. Ja, de kaartverkoop voor dit evenement begint op zaterdag 31 maart om 10 uur in de morgen uh, via Sensation.com. En ja, ieder jaar verkoopt het evenement binnen enkele uren uit. De line-up wordt bekendgemaakt op 23 maart. Hou gewoon hier jouw zie je het in de gaten, want wij zullen waarschijnlijk de line-up zo snel mogelijk bekendmaken... En ja, als je er echt heen wil, en geloof me, dat wil je. Zorg dan dat je bij tijd voor die kaarten bent echt tip 10 uur, want die service die kunnen het gewoon niet aan. Het is altijd zo druk. Ja, en wil je nog eventjes een uh, voorpreetje voor Sensation? Of kijken wat je al die jaren gewoon hebt gemist? Nou, google dan maar eens even Sensation en de locatie waarvan je denkt. Dus Amsterdam Arena, nou dan zie je op YouTube de meest waanzinnige filmpjes. Ik heb het één keer mee mogen maken. En geloof me. Ik denk dat ik dit jaar ook weer een kaartje ga halen. Wat de kaartjes ook mogen kosten. Gewoon omdat er een knallende line-up staat. Voordat ze hem nog bekend maken. weer dit nieuwtje. Zometeen meer nieuwtjes. De See It Party Guide. En heel veel lekkere beats. Wat dacht je van deze? Deze plaat. Melanie Amaro, Respect in de Craig Alto remix. Op jou CV Salt is dit zeer in de house. Thank mm -hmm. you. Succes, dat blijkt gewoon niet te stoppen Vorig jaar een knijter van een hit Op Ibiza en ja, hier ook in ons Nederland En nu, in deze Tujamo remix Knallen ze daar gewoon nog eens eventjes overheen Wat een lekkere verhaal! En als ik dat zo hoor Kan het zomaar dit jaar weer een nieuw Ibiza knaller gaan worden en ja, we zitten er alweer klaar voor. Op zaterdag 24 maart 2012 vindt een nieuwe editie van Love Generation plaats in de Maasilo in Rotterdam. Love Generation is het concept dat beatlovers opvolgden in de Maasilo. Na alle voorgaande succesvolle edities in de Maasilo en Beach Club vroeger in Bloemendaal... ...is de editie op 24 maart een logisch gevolg. Het concept draait om love for the music en respect for each other... De organisatie is vastberaden om de voorgaande edities te overtreffen Zoals jullie van de organisatie Third Floor gewend zijn Wordt er flink uitgepakt met special effects en entertainment Ook is de line-up dik Zo heeft de organisatie als headliners DJ Roog en DJ Eriki Wel bekend van de formatie Housequake, Maar ook de Spaanse Real El Canario en nog veel meer Tijdens Love Generation zijn er drie areas De main stage is benoemd tot Love Area Waar house gedraaid wordt in de Respect Area wordt de Urban Sound van R&B tot Dubstep uit de speakers geknald. In Area 3, Talent Area, waar de kans wordt geboden aan opkomend talent om een kunsten te vertonen. Ja, de line-up, ik heb hem hier al voor je klaarstaan. Dus ja, Roog was al bekend, Irky was al bekend. Maar dan nu ook Mark McRoland, Real El Canario, D-Rashid, Brian Chandran Santos, Razoon, Jasper Clash, Under Control, MC Bur Dirty B... Me Like MC, Diana, Jermaine S, Lady B, Biggie, Daryl, Antonis en Rochard, Alan. Omdat de organisatie het belangrijk vindt dat nieuwe talenten de kans krijgen... ...biedt de organisatie uh, deze kans uh, tijdens 24-3 Love Generation in de maasilo. De volgende talenten heeft de organisatie zelf al gespot in het dagleven En dat is INS, Cruz Burrows, uh, Franklin Rodriguez, uh, Rudy Lima... Aldaar, Silva, Les Rones en Kamaku. Ben jij ook een talent? Ja, de organisatie is nog op zoek naar twee DJ's. Misschien ben jij dit wel. Mail dan je mix via Soundcloud-link naar Mark at Third Floor voor 15 maart. Dus je hebt nog een kleine twee weken. Een week voor het evenement maakt de organisatie de overige twee DJ's bekend. Ja, tijdens de Love Generation zijn er kluisjes en een foodcorner aanwezig. Dus ook... De inwendige mens wordt geheel verzorgd. Ja, er is ook nog een officiële afterparty. Op zondag 25 maart vindt de officiële Love Generation afterparty in Cinema Rotterdam plaats. Hiervoor bedraagt de entree 10 euro. Maar als jij in het bezit bent van de Love Generation combi-ticket, loop je gewoon lekker door. Dit betekent dus dat je voor maar 2,5 euro op de afterparty binnenkomt. Ja, de, hier uh, zullen de headliners zijn DJ Roog en Mark McRowland nog een keer de Love Sound laten horen. De tickets zijn voor 20 euro te verkrijgen via alle Free Record Shops en de website www.lovegeneration.com Tot zover dit nieuwtje, gauw door met lekkere muziek en het niet straks een tweede uur. De speciale exclusieve cast mix van Luca Lento, helemaal uit Italië, hier op jouw ZFM Zandvoort. En ja, je speakers, ze zouden gaan knallen. Nou, dat gaan we zeker doen. Ray Ray heeft het gek gemaakt. Boom, boom. Dit is Ziet op jouw CFM. Oh. Tot aan 11 uur. Nee, het is de bieks. Ik heb mijn ogen op de prijs. En ik ben klaar om te cashen. Waarom wil je mijn win? Ik ben voor een naïe Robbie Riviera, Shake Your Booty Mix En ervoor Ray Ray met Boom Boom Ik hoop dat je weer hebt ingelicht Dat je vanavond naar Seat ging luisteren Want we knallen gewoon door En we knallen gelijk door Naar Lucien Ford Want Lucien Ford die presenteert Morgen zijn nieuwe compilatie CD Jawel, jawel Morgen is het zover En vindt de lancering van Lucien Ford's nieuwe concept Big Room Lovers plaats in het Paars van Trooie in Den Haag de voorbereidingen zijn deze laatste weken voor het evenement in volle gang. En ik hoop dat hij zo heeft afgerond. En ja, Big Room Lovers is nu al het, het feest waar men over praat. Een nieuw fenomeen dus. Lucien Voort heeft deze nieuwe sound ook in de vorm van een nieuwe compilatie-cd weten vast te leggen. Een must-have voor de echte Big Room Lover. De mix-cd Big Room Lovers volume 1 wordt op 2 maart officieel gereleased. En is dus morgen tijdens het evenement zelf voor 10 euro verkrijgbaar. De eerste 100 bezoekers die binnen zijn voor 1 uur krijgen namelijk een speciale munt waarmee ze Lucien's nieuwste mixcombinatie Big Room Lovers Volume 1 met maar liefst 50% korting kunnen krijgen op de avond zelf. Big Room Lovers is precies wat de woorden beloven, namelijk het feest voor de liefhebber van de Big Room Sound. Op Big Room Lovers word je door Lucien Ford drie uur lang getest of je wel je juiste dansschoenen hebt uitgezocht. Het voorprogramma bestaat uit aanstormende talenten Andy Jones en Ziggy. Speciaal voor deze officiële kick-off evolution zijn oude maatjes Fishing Impossible ook uitgenodigd om de avond grafisch te ondersteunen. Met hun toonaangevende VJ skills. Het werk van Vision Impossible kan je van grote evenementen als Sensation White, Tomorrowland en Vrienden van Amstel, Smirnoff en Pleasure Island verder. En ja, verder hebben we genoeg CO2 om dat ultima Ibiza partygevoel te creëren. En zal het lijken alsof je in, alsof je in de Pacha of Amnesia staat. De early bird tickets voor Big Room Lovers waren binnen no time uitverkocht. Maar ja, er zijn uh, nog uh, gewone tickets tijdens de reguliere voorverkoop uh, verkrijgbaar. Het belooft een feest te worden dat je absoluut niet wil missen. Dus bemachtig snel je tickets. Kaarten kosten 10 euro exclusief in de voorverkoop en zijn online verkrijgbaar via www.eventim. En .nl en www.paard.nl Daarnaast dagkast aan van het Paard van Troye En alle VVV Ticketpoint kantoren. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met een knaller van de plaat. En een knaller dat is het zeker. Zet met de stars come out in de Team Mason remix. En hou hem zeker hier want straks dat tweede uur. Niemand minder dan Luca Lento. Hier live in de mix. Oh, ...en Norman de Ray, samen met de track Trilogy. Op Mixed Match Recording. En binnenkort ook hele fijne mixen. Gedaan door onder andere niemand minder dan C6. Dus hou jouw c het in de gaten binnenkort hier. En daarvoor natuurlijk Zet met de Stars Come Out... ...in de Tim Mason Remix. En ja, ik kijk naar de klok. 10 voor 10 geweest. Dat betekent maar één ding. De See it party guide... Dus pak je agenda er maar bij, waar kun je vanavond heen? Ja, vanavond kun je naar Midnight Freaks in Veits Edu in Bernon. In de air in Amsterdam, vanaf 11 uur ben je welkom en tot 5 uur gaat dit feestje door. Kaarten zijn slechts 13 euro, exclusief V. En aan de deur zijn ze 3 euro duurder, namelijk 16. De kaarten zijn in de voorverkopen verkrijgbaar via Paylogic. En de line-up dan, Air1 staat Edouard Manon, End ID en Ferro. In Air2 kun je verwachten Prunk, Flatfish, Michael Jacks en Emilio Besteves. Best. De visuals worden gedaan door Escapation. Dan heb je vanavond ook het feestje Golden. En ja, Golden, dat kan niet anders betekenen dat One Year with Quintino de, daar staat. In de Escape in Amsterdam is het feestje, kaarten zijn slechts 7,5 euro. En aan de deur, ja ze zijn flink duurder, namelijk 16 euro De kaartjes in de voorverkoop zijn te komen via Paylogic En de line-up, hij is leuk Quintino, Brian Chundro Santos, Miss Sugarware Richie Romero, Tyron Campbell, Andy Foreman, MC Prime, Cassie Kess En Sexy Mr. S en de VK. deze avond is jury. Vanavond kun je ook terecht bij Studio 80 present Steve Rackmet en Mandy. Vanaf 11 uur ben je welkom in Studio 80 aan het Rembrandtplein nummer 17. Kaarten zijn deze avond 13 euro exclusief en aan de door ben je 15 euro's kwijt. De line-up in Studio 01 staat Mandy Patrick Bodmer, wel bekend van Cats Physical en Berlin. Steve Rackmet, natuurlijk wel bekend van Studio 80 in Amsterdam en Studio 2. ...hosted by Creative en de line-up to be continued. Nou, we gaan het meemaken. Dan gaan we naar de zaterdagavond. Mocht je zeggen, na deze plaat van, van Leberg-Luke... ...nou, ik wil hem wel eens live zien draaien... ...nou, dan heb je mazzel, want hij staat deze zaterdag... ...niemand uh, minder dan Leberg-Luke hemzelf... ...tijdens Super U&Me in de air in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom en tot 5 uur gaat het feestje door... De kaarten zijn 17,5 euro exclusief en zijn te koop via PayLogic. De line in Air 1 staat Layback Luke, Congo Rock, Sando Silva en La Fuente. Wel bekend van dit enorme kapsel. En in de Air 2 staan Loopers, Rivero, Giniano en Marino en Satara en Croquette. Dus, wil je dit feestje meemaken? Zeker gaan. De, de website van, deze, van dit feestje is www.superyouandme.com je kunt natuurlijk ook naar een ander feestje gaan. Brainwash in Amsterdam in de Escape. Ja, kaarten zijn zoals elke week 16 euro. En ja, Sandforce Resident vind je daar ook Raymundo. Nadaas vind je deze avond Melchera, Sexy Mr. S, Miss Bunty voor de vocalen. En in de Eclectic Deluxe staat Danny Canova. Ja, zoals net al eerder gehoord. Morgen, Lucien Ford presents Big Room Lovers in het paard van Troje. Het begint om 11 uur en de kaarten zijn 10 euro exclusief of aan de deur 12,5. En in de line-up Lucia Voort, Andy Jones en Ziggy Stardust. Taste It is morgenavond te gast in de lichtfabriek in Haarlem, dus lekker dichtbij. Vanaf half 11 ben je welkom en het gaat door tot 4 uur in de morgen kaarten zijn 10 euro exclusief of aan de deur 17,5. In de Turbinehal vind je Rogan Krek van Buren. Wel bekend als Hartson natuurlijk. Taras van der Voorde, Leroy Staals, Alex Cruz, Jethro Ancotta en Mitch Crown. En in het Oliehuis vind je deze avond Weslo en Claire en Sheila Hill. Ja, je kunt nog lekker dicht, in dicht bij huis blijven bij het feestje Noop is Dope. Let's kick off the beach season. In de patronaat in Haarlem. Kaarten zijn 15 euro. En ja, de line-up. Hij is leuk. DJ Jean, D-Rashid, Abster, Mirwa en David Cravel. Punky Ro, De Santos en MC. Deze avond is DART. Ja, het laatste feestje van de Party Guide de Boulevard Flirt Edition. In de villa. In west Vanaf 11 uur ben je welkom en het gaat lekker lang door, namelijk tot 6 uur in de morgen Kaarten zijn 17,5 euro exclusief en zijn te koop via C-Ticket Verwacht House, Latin House, Tech House Minimal, Eclectic en R&B En de line-up, ik neem er even een paar uit Michael Mendoza, Brian Chandra Santos Isonic, Sheminology, Quintino, Angelo, Riva, Ravelli en ja, vele, vele andere. Wil je meer weten? Ga dan eventjes naar de website www.tblvd.nl Tot zover deze partyguide. Zometeen na die klok van 10 Niemand minder in de mix dan. Ja, wie was dat ook alweer, hè? Als je goed hebt opgelet, Luca Lento. Een uur lang exclusief hier. Nu hier is deze K-Class. Ride in exact.